Onweer en forse windstoten neemt nog steeds toe aan zees. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A1 richting Amsterdam. Bij Amersfoort Noord 2 kilometer. En op de A7 horen Zaandam bij Purmerend 4. A27 Gorkum-Utrecht tussen Eveningen en Nieuwegein, 4 kilometer. Er staat nu een kapotte vrachtwagen op de spitstrook aan de rechterkant van de weg. Er is een ongeluk gebeurd en daarom is de spitstrook afgesloten. De N247 richting Amsterdam. Daar staat 4 kilometer file tussen Volendam en Broek en Waterland. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 The same heartbeat, but hers is falling behind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 The v of life.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 to if we show up we gon' show up smoother than a fresh drop skipping i'm too hot hot damn call the police and the firemen i'm too hot hot dance. make a dragon run a retirement. man i'm too hot hot, hot damn bitch say my name you know who i am i'm too hot, hot and my band about that money break it down girls hit you hallelujah Woo. girls hit you hallelujah Woo. girls hit you hallelujah Woo. cause uptown funk don't to you, cause I Uptown funk you up Uptown funky you up Uptown funky you up Uptown funky you up I said Uptown funk you up Uptown funky you up Uptown funky you up Uptown funky you up Come on, dance, jump on it If you sexy, and flown it If you freak dead, and own it Don't bang about it, come show me Come on, dance Don't own it yeah. if you've said and flown it Allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Femke Woldhuis met het NOS Journaal. De politie heeft gisteren bij een inval in Loosdrecht... een grote partij wapens in beslag genomen. Er zijn onder meer kalasnikovs, handgranaten en cocaïne gevonden... zegt hoofdcommissaris Aldersberg van de Amsterdamse politie in De Telegraaf. Zeven mensen zijn aangehouden. De politie onderzoekt of de wapenfonds iets te maken heeft... met de golf van liquidaties in de Amsterdamse onderwereld de afgelopen tijd. Veel scholen en ouders kennen de nieuwe regels voor passend onderwijs nog niet goed, blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Ouders van kinderen met een beperking weten bijvoorbeeld niet welke rechten en plichten ze hebben. Scholen weigeren soms te snel gehandicapte of autistische kinderen. Onduidelijkheid leidt geregeld tot conflicten. Europese landen moeten één lijn trekken in het exporteren van wapens, vinden PvdA en D66. Nu komt het nog voor het ene land geen wapens wil kopen en het andere land dat wel doet. De twee fracties pleiten voor een onafhankelijke Europese wapenexportautoriteit die kan oordelen over wel of niet leveren. De Verenigde Staten hebben de gevangenis Bagram in Afghanistan gesloten. De Amerikanen houden nu geen mensen meer vast in het land en alle detentiecentra zijn dicht. Het Bagram-celler complex ten noorden van de hoofdstad Kabul was de grootste Amerikaanse gevangenis in Afghanistan. Het complex was geregeld negatief in het nieuws omdat er gevangenen zouden worden vernederd en gemarteld. Oud-partijvoorzitter Kolen van de PvdA is woest over de lage en onverkiesbare plaats die het partijbestuur hem wilde geven op de kandidatenlijst voor de provinciale statenverkiezingen. Volgens Kolen kreeg hij die lage plek omdat hij kritisch is over de koers van de partij. De oud-partijvoorzitter hoopt dat hij op het partijcongres in januari alsnog hoger op de lijst komt. Het weer is zeer wisselvallig.